,7 miljoen. Je hebt nog twee dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen, naturellen met krenten. Voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi. Weet jij al wat je allemaal gaat doen volgend jaar? Wat het ook is: met een FBTO-zorgverzekering met scherpe premie en aanvullende modules. Weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. En heerlijk voor vanavond, appelbarniers, 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi, hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Stream honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Oh no. 5-8 nieuws. 11 uur. Goedemorgen. Ik ben Esther Dijkstra. Er staat voor vandaag geen nieuwe zoektocht gepland naar de vermiste Milan uit Heemskerk. Wel blijft de politie zoeken. Bijna 700 vrijwilligers zochten gisteren naar de 16-jarige jongen die een verstandelijke beperking heeft. Hij ging donderdag naar buiten voor een wandeling, maar kwam niet meer thuis. Bij ongeregeldheden in de Amsterdamse wijk Floradorp... heeft de politie gisteravond tien mensen aangehouden. Van hen zit er nog één vast voor brandstichting. Uit voorzorg was veel ME op de been. Het is al een tijdje onrustig in Floradorp. Mensen zijn boos dat er na jaren met oud en nieuw... geen vreugdevuur meer mag worden aangestoken. Als er vrede komt in Oekraïne dan wil Amerika 15 jaar garanties bieden dat het land veilig is en niet bang hoeft te zijn voor nieuwe Russische aanvallen. Dat zegt president Zelensky die eigenlijk gehoopt had op 50 jaar veiligheidsgaranties. Afgelopen weekend hebben Trump en Zelensky overlegd over een vredesregeling. En de vuurwerkverkopers hebben nu al de handen vol op de eerste dag dat er verkocht mag worden. Bij de winkels staan lange rijen met afhalers die vuurwerk van tevoren hebben besteld. En sommige zaken gingen vannacht al open. Vooral compounds doen het goed. Dat zijn van die platte dozen die je op de grond zet en maar één keer hoeft aan te steken. En dan nog heb ik het weer voor je. Het is vanochtend vooral in het zuiden, zuiden van Nederland nog enige tijd mistig. Met lokale gladheid en lichte vorst. Pas eens op als je de weg op gaat. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. En trekken enkele regenbuien over het land. En het wordt maximaal 7 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja Esther, dankjewel. Ja, wat het ook heel goed doet is de compound de 75 flambox Met duizend party hits. Zometeen het vervolg met onder andere Ed Sheeran. Eerst het 75 verkeer. A1 Apeldoorn en Amersfoort. Bij Barneveld ben je 38. Minuten lang onderweg. A7 Westerbroek-Bremen bij de grens 17. En op de A12 Oberhausen-Arnhem bij 7 20 minuten. A12 Utrecht-Gouda, met nieuwe brug, er wordt geflitst 37,5. En op de A27 Hilversum-Utrecht, droogte van Maartensdijk 87,9. En de A28 Meppelswolle bij Staphorst 112,6. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa: twee oververse appelflappen, slechts 1 euro.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 It's a dirty body game. Jam, jam, jam, ik zit daar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 Could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you bring a woman access to your villa. First person, I'll be this all your cleaner, your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just to view the situation, that to cause a pinner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, can't be her, say a day. Never admit to a word where she say, I need to claim a Utella baby, no way. Hey.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 I was about to see, why should she believe me, me when I told her it wasn't me? Next think she you knows that she's really not the right for vex, I never used to see I make the chick a low flex, as far as her favor, you in the complex, seeing is believing so you better change your specs, you know she ain't gonna bring her whatever things up from the past, all the little evidence you better know for mass, weak by your hands up, no off it up, ah. but if she back a gun, you know you better run fast.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 How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took mm -hmm. her eyes off me. Wanna tell you that I'm sorry for the pain that I've caused. I've been listening to your reason, it makes no sense. Okay. Nummer 544 in de Party Top 1000. Dennis, geweldig lijstje, man. Uh, kun je even een pdf'je voor me sturen? En dan kan ik die uitprinten. Downloaden, beste wensen. Dankjewel, Els. Uh, Els komt goed, man. Uh, komt goed, vrouw, wil ik trouwens zeggen. Uh, nog meer mensen die de kerstboom aftuigen. Want Daniel, maar ook Elise, is er helemaal klaar mee. Dennis, de vensterbank de leegruimen. De kerstboom uh, op straat zetten. Ja. De 538. stemmenjacht. Eindejaarseditie. En ondertussen ook heel veel appjes. Dennis, hoe kan ik me aanmelden voor de stemmenjacht eindejaarseditie? Heel simpel, ga naar 538.nl. Dat is 538.nl. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Net aangekomen in de klimhal zie ik in mijn uh, kristallenbol. Ja, klopt ja. ja, ja. Dat, dat heet toch officieel bolderen wat je dan doet? Uh, geen idee. Dat dat, uh, jij noemt het gewoon klimmen. Ja hoor, we gaan gewoon klimmen. Ja, tot, ja. Wel, tot welke hoogte ga je ongeveer? Uh, ik zag 130 meter of zo. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, nee, uh, nee, nee, nee, nee. 538 meter zou heel leuk zijn. Ja, zeker, ja. Nou, mooi. Hey, Erik, je speelt gezellig mee met onze stemmenjacht. De eindejaarseditie. Uh, ja, je weet het hè. 10.000 euro, één koffer. En luister heel goed, want dit is je opgave. Procent. Wie oh wie zoeken wij? Zo. Eh. Uh. Wilfred Gené. Het een hele klim dit, hè? Uh, Wilfred Gené, ja. jury, is dit goed? Het antwoord is... fout. Oh, die zetten we dan bij het lijstje. Foute antwoorden. Het is niet Wilfred Gené, natuurlijk bekend van de hit Koekoek. Wilfred. Uh, Dank je voor het meespelen, Erik. Uh, Klim ze zo. En je, ja, je gaat het wel de deur uit met de prijzen. De reiskoffer van de postcode loterij sturen we je kant op. Helemaal goed. Dank je wel. Mooi man. Veel plezier. Goed uiteinde. Hey, uh, Mooi uiteinde, uitzending Groetjes. Nog. Hoi, hoi. Dank je wel. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan op 538.nl. Ja, er komen ook vragen binnen. Dennis, is er nog een soort van koffiegong? Ja, we hebben de champagnegong vandaag. Oh, hoor eens even. En wel richting het nieuwe jaar met de Party Top 1000. En 543 in de Party Top 1000. De Temper en Mea. On her. Ah! She's gonna look like red bugs and knee on her Bel even in met mijn modem. De 7500 bout. Even terugdenken aan die eerste keer dat je kon inbellen op het internet in de jaren 90 Of een Playstation. Oh, dat je voor de eerste keer een Playstation opstart, weet je wel dat. In het geval van de volgende dancelegende is zijn synthesizer nostalgisch. Want iedere keer als The Root die opstart, verschijnt dan in het kleine schermpje de tekst... die hij als titel koos voor zijn allergrootste hit, Sandstorm. Dat is de standaard geladen preset in de synthesizer van deze man. En een echte vijfzicht, Jetser dit, x Mash en in de party top 1000 op 541. Dit is de Root, zet de radio hard, want dit is Sandscore. And you're a Christian. I'm a slam, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezefell in. Who you gon' tell when the repercussion is spent. Showing off your ass because you thinkin' it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only stay cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just a minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament, man. Million women in Philly, Penn. It's silly when girls sell their souls because it's in. Looky where you be in. Hair weaves like Europeans, fake nails done by Koreans. Come again. Yeah. Okay. And it's Tim's And his women Him and his men Come in the club Like who the fans Don't care who they Your fan poppin' yeah. Like you got games. Let's not pretend Don't want to pack Pissed out by the waist men out by the case men Still in their mother's basement The pretty face men Claiming that they did a bit men Need to take care Of their three and four kids been the face in court Case when the child Supports late Money taking heart Breaking Now You wonder why women hate men And the sneaky silent men The punk domestic violence men The quick to shoot the semen Stop acting like boys and be men How you for win You ain't, I ain't right, you right with that. How you gon' win when you ain't I right, you right, you right, you right with that? How right you gon' win when you ain't right with right that? Uh-uh. Right come again. Uh. Misschien nog Miss Lauren Hill, oh wat een ander was dat? Lorne Hill, do up that thing in de party top 1540. De 538 party top 1000. Ja, van de naalden onder de kerstbomen die we op dit moment in de app voorbij zien komen. naar vuurwerkverkopers in het land die lekker druk zijn en de party top 1000 gezellig aan hebben. Warm welkom, dit is de Vijfjacht Party Top 1000. We loodsen je door die laatste loodjes van het jaar 2025. Even nieuwsgierig waar die aan staat, waar luister je naar de lijst en met wie. Uh, laat dat weten, waar ben je aan het aftellen naar het nieuwe jaar. Stuur een appje met de Vijfjacht-app richting de studio. En misschien wil je wel meespelen met Stemmenjacht, de eindejaarseditie... voor die cover met 10.000 euro. Ook dat kun je natuurlijk heel simpel doen via Vijfjacht.nl. Dat is Vijfjacht.nl om mee te spelen met Stemmenjacht, eindejaarseditie. In check Bali, wel luisteren naar de party top duizend. Zometeen even een round-up van de, uh, de liefste luisteraars ter wereld. Rio, when the sun comes down. Die hoor je op nummer 539. 538-ochtendrun komt terug. Zaterdag 14 maart 2026 in het Olympisch Stadion Amsterdam. Draag jij dit jaar ook jouw steentje bij? Doe mee. En ren 5,38 kilometer voor het Prinses Maxima Centrum. Kaarten koop je nu via 538.nl. Omdat onze band onbreekbaar is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 Nieuw Optima Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro. Aldi. Het is kerstsale bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin.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 Kijk de actievoorwaarden op asmbank.nl. 538, yeah the never stops. 538, party top 1000 En yes game we apart in Machen, met Rio and the sun comes down. 538, 539. to wake up in every nation. Go feel the vibration that takes me away. People stand up to fight desperation As we're raising, raising Until the break of day I will lift you up, we can feel it Feel the love around when this world comes down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 Foundation, foundation, foundation as we're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 Want ik ga niet liegen voor je. Je maakt me loco mijn hoofd op vol als popo. Er zijn geen alternatieven voor je. Maar soms vraag ik mij af waarom wacht ik nachtenlang? lang zonder jou duurt de nachten lang als zou ik. We gaan dom, going strong, all that long, that rock bed Yves kopt hem in correct, ja, ja. ik van alleen de voorzet Jij bent zo zoet als kust, dat ik de hele nacht wacht Jij bent een work of art, net een nachtwacht oh, oh. Jij bent niet Joesu, je maakt me de lulu Maar eenmaal Loesu, kom ik weer naar je toe, joe. Luister want ik ga niet liegen voor je Je maakt me loco, mijn hoofd op vol als popo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 Kijk deze nachtenlange bijzonder nummer, namelijk nummer... En hoe is de sfeer op het kantoor van jaar 21? Ja, de, de, de sfeer is super. We ja. voelen ons geweldig. Ja, we voelen ons geweldig natuurlijk. 538, party top 1000. Altijd gezellig met Joost want hij is altijd in de stemming, heerlijk. De magische nummer 538, Tony I. Berendsen in de party top 1000. Je hoorde, nachtenlang. Nog het mooiste nummer van de lijst, hè? kan niet anders. 11 uur 38, warm welkom Dennis en de party top 1000... Kleine incheckbalie, waar heb je het lijstje aan staan? Jeroen die hebt hey Den. Heerlijke nummers draaien, want de afgelopen anderhalf uur... we luisteren vanuit Tirol, bijkomen van de Apreski. Alvast een fijne aanwisseling, groeten van ons jaar. Succes daar met de Apreski. En toe voorzichtig op de piste. Suus, België, onderweg naar Frankrijk... om het vuurwerk te ontvluchten, gezellig met vrienden. En Marcel zegt goedemorgen, Dan. Nog even de laatste administratie vanuit het vakantiehuisje afronden. Met uur achteraan. Fijne jaarwisseling geweest voor jullie allemaal. Groetjes van Marcel. Een uh, appje van Arjan. Hé, hey, je vraagt net, waar luisteren jullie? Nou, wij zijn nog even gewoon aan het werk hier. Basisschooltje renoveren. Ja, vakantie, dat kan ook mooi, hè. Lekker vijfers achterbij aan. Hoppa. Lekker man, hey, de groetjes van Mark en Arjan. Ja. Jongens, werk ze daar goed uiteinde vast. Heb je van Edmund. Ja, Vanaf dat zonnige nieuw fanum. Maar zou ik alsjeblieft mijn oom willen feliciteren? Om mijn Pim achter tot jaar gefeliciteerd houden. Ja. Niet lanceren met de vuurpijl, hè. Dat is een, op die leeftijd toch een beetje gevaarlijk. Yeah. Dit is de party tot duizend. Earth, Winner, Fire, Fats Small, september 99. Jamai, vriend van de zender. Jamai, step right up. Maar eerst is hier Lorca. In vele uitvoeringen gedaan deze, maar dit is wel de beste, hoor. 537 vinden we. Ritmo della noche. Bellissimo. Dertig. Fats Small in september 99. De 538 Party Top 1000. Ja, in de gezelligste lijst van het land. Het is de Party Top 1000 op Radio 58. Hoe zit je in de wedstrijd? Beetje zin in de jaarwisseling? Ja, heel goed. 536 in de lijst. EWF met Fats Small. Ja, en hoeveel koppen koffie heb je al gehad? Nederlanders drinken gemiddeld 1,8 per dag. Oh, dan het ik dat keer 3. We staan op plek nummer 8 wereldwijd, hè, qua koffie in naam. De volgende man kom ik regelmatig tegen met de kapper. We zitten bij dezelfde kapper, ja... Het is Jamai, lust ook al een bakkie. Graag een latte heeft hij altijd te werk. Een van zijn grote hits, Step Right Up! 535 Shaking, breaking, Don't tell me no, tell me that, tell me baby. I'm checking in, checking out. Baby, I'm your man. come on. Who am I? to shame and right In de Party Top 1000, Tim Berg. En natuurlijk Tim Bergling, E.K. Avicii. Je hoorde Bromans op Radio 58. In de lijst met de duizend grootste partyknallers aller tijden. Zelf meteen in de 58 Party Top 1000. Deze heeft Lindo, The Weather Girls. It's en ook, busy. je weet het zelf. Het is niet moeilijk voor jou. Doe het traag. draag, draag. En Getta. En een nieuwe Rond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 Ben jij al klaar voor de nieuwe uitzend-CAO? Als NBBU-lid natuurlijk wel. En loop je ergens tegenaan? Dan staan onze adviseurs voor je klaar. Zo ben jij een betrouwbare partner voor jouw klanten. NBBU, de branchevereniging voor de flexmarkt. Waarom ik graag met Eurostar reis? Je kunt tot één uur voor vertrek je ticket omboeken. Zo kwam ik laatst een oude plan tegen. Die is een treintje later bewaard hoor. Eurostar. Together we go further.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 Ik ben Esther Dijkstra. Bijna 30 procent van de bestuurders die onder invloed achter het stuur kruipt... gebruikt meerdere drugs tegelijk. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Crimin Criminalistiek en Criminologie. Cannabis en cocaïne worden het vaakst door elkaar gebruikt. Maar ook ketamine blijkt in opmars. In de zoektocht naar de vermiste Milan uit Heemskerk... gaat de politie vandaag het water op. De landelijke eenheid gaat kijken... op.